Herman Vriend met het NOS Journaal. Een jongen van 19, het Wassenaar, heeft 240 uur werkstraf gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Ook mag hij drie jaar geen auto besturen. De jongen, die pas een paar weken zijn rijbewijs had, sloeg met zes inzittenden over de kop. Een jongen en een meisje die in een kofferbak zaten, kwamen daarbij om. Getuigen hebben gezegd dat de bestuurder onverantwoord hard over verkeersdrempels reed en dat hij bochten met piepende banden nam. Informateur Lubbers is bezig met zijn gesprekken met de fractieleiders. Hij sprak als eerste met VVD-leider Rutte. Die wil dat er eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van een rechtskabinet. Net als PvdA-fractieleider Cohen. Ook pvv leider Wilders heeft bij Lubbers gepleit voor een rechtskabinet van VVD, CDA en zijn partij. Lubbers spreekt op dit moment met Femke Halsema van GroenLinks. Morgen volgen de andere fractieleiders, te beginnen met CDA-leider Verhagen. Pastoor Vlaar mag terugkeren naar zijn parochie in Opdam. Dat is besloten tijdens overleg tussen het parochiebestuur en bischop Punt van Haarlem. De pastoor moet zich wel eerst twee maanden in het klooster bezinnen op zijn ambt, vindt de bischop. Pastoor Vlaar werd geschorst omdat hij op de dag van de WK-finale een oranje mishield... waarbij alles in het teken van voetbal stond. In de laatste bergetappe van de Tour de France heeft Alberto Contador zijn acht seconden voorsprong op Andy Schleck behouden. De twee beste renners van de Tour kwamen samen als eerste aan op de top van de Tour Malais. De etappenzegen was voor Schleck. Op meer dan een minuut kwamen de andere klassementsrijders binnen. Robert Geesink werd zevende en blijft zesde in het klassement. De beslissing in de Tour valt waarschijnlijk zaterdag. Dan moet Contador zijn acht seconden voorsprong op Schleck verdedigen in een tijdrit. Het weer hier naar een bui, maar vanavond klaart het vanuit het zuidwesten op. Morgen begint de dag vrij zonnig, maar al snel ontstaan er buien met kans op onweer. Voor ongeveer 22 graden. Dit was het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 Papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, parla papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, Papa Maar daar ben ik I love you. Zfm -zandvoort Zie Zandvoort.nl